Uur. Dit is C. Wouter Jong met het NOS-journaal. De voorrangsregeling voor leraren en zorgmedewerkers die op corona moeten worden getest... kan volgens minister De Jonge van Volksgezondheid eind volgende week ingaan. De minister denkt dat de voorrangsregeling maar een paar weken nodig is. Want vanaf begin oktober kunnen er volgens hem dagelijks 50.000 tests worden gedaan. En dat zou genoeg moeten zijn om aan de vraag te voldoen.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 De politie heeft in de regio Amsterdam een drugsbende opgerold. Vier mensen zijn opgepakt in de leeftijd van 25 tot 46 jaar. De recherche hield de groep al een tijd in de gaten. De afgelopen middag zijn invallen gedaan in onder meer Amsterdam uit Hoorn en een badplaats in Spanje. Daarbij zijn grote hoeveelheden softdrugs, vuurwapens en een paar honderdduizend euro in beslag genomen. De streamingdienst Voetbal TV is failliet verklaard. Voetbal TV bestond sinds 2018. Via camera's op amateurvoetbalvelden konden liefhebbers honderden wedstrijden online volgen. Volgens de autoriteit persoonsgegevens werd daarmee de privacy van de spelers geschonden. Omdat de clubs wel akkoord waren met de camera's, maar de individuele spelers niks werd gevraagd. Deze zomer kreeg Voetbal TV daarom een strafmaatregel opgelegd en werden alle opnames stilgelegd. Nu blijkt dus dat eerder deze week een faillissement is aangevraagd.